Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In de Duitse stad Gießen hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de oprichting van de nieuwe jongerentak... van de radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Duitsland. De vorige jongerenbeweging werd begin dit jaar opgeheven... omdat die bekend stond als extremer dan de moederpartij. In Gießen waren 6000 politieagenten op de been... om betogers en AFD-aanhangers uit elkaar te houden... Bij gevechten tussen agenten en betogers raakten tientallen mensen licht gewond... ...onder wie zeker tien politieagenten. De BBB doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij doet mee in 29 gemeenten, verdeeld over het land. In Friesland doet de BBB in acht gemeenten mee, in Noord-Holland alleen in Amsterdam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verloor de BBB drie van de zeven zetels. En gisteren stapte een BBB-senator over naar D66...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 Schaatsster Jutta Leerdam is licht gewond geraakt bij een aanrijding met een automobilist. Leerdam schrijft op TikTok dat ze van de weg is gereden door een man die op zijn telefoon zat achter het stuur. Op beeld is te zien dat ze schaafwonden heeft op haar kin, lip en pols. Over een week staat de wereldbeker in Thialf op het programma. Het is niet bekend of haar verwondingen invloed hebben op de deelname van Leerdam. Het weer, het is grotendeels bewolkt en vanavond en vannacht trekt regen over het land.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 Geef mij jouw lach, lach, lach. Elke dag, dag, dag. Ja elke zoen, zoen, zoen wil ik overdoen, doen, doen. Ja, hoort bij mij, mij, mij. Hoor oh, jij maakt me blij. Oh mijn lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lekker, lieve, lieve, lieve. Een hele goede middag, hier is weer ondergetekende Fred Heijen... en dat allemaal bij ZFM Zandvoort vanaf de Tolweg Tina. Dit was Maurice Groeneweg en mijn lieveling. En ja, ik hoorde net al iets over de kerstplaatjes... dus ik denk, nou, laat ik er ook eens eentje gaan draaien. Maar dan eentje van Cher en DJ Play A Christmas Song.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 Maar dat was toch een uh, geweldige uh, kerstplaat, vind ik. En, uh, ja, share en DJ play a Christmas song. En uh, we gaan nog een uh, plaatje dragen van Johan Kettenburg. En hij heeft het over... Al oh, jouw woorden zijn te veel. www.zfmartiesten.nl voor verzoekplaatjes. Rechtsboven klikken. Leef. Leef je leven zoals jij dat wil.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 Dan is dan Johan Kittenburg en al jouw woorden zijn te veel. Natuurlijk een, uh, een coöpulatie van uh, André Hazes, senior natuurlijk. En wij gaan verder met Jeffrey Hezen en laat jij me nu wachten. Nee, helemaal niet. Hier is hij al. Tot zeven uur, entertainer voor jou. Goedemiddag. Iedereen maakt wel eens hele domme fouten. En daar ben je zo zelf niet van Zij voor jou wil uitgebleven. De grote. Dit is I'm ziek meer variatie met entertainment for you uw vlucht naar een eiland genomen geen zin meer in regen en koud. Ik had me echt niet voorgenomen, maar toen ontmoette ik jou. Ik dacht dit gaat zeker weer over, vakantie, gaan vlug. Maar jij hebt me zo. Jij spook nog steeds door mijn hoofd Ik ga echt geen dag meer verspillen Dat heb ik mezelf Dan Donny van Arle en had het over Margarita. Dit is Frans bouwen en hebben we het over Vive la Frans, en blijven lekker bij je voor 7 uur de entertainers deal. Mijn naam is Heij. Goedemiddag. De mooie groene heuvels van land in volle praat Eifelt door de lonken naar de scène in de nacht. Lekker door Parijs gaan lopen, om daar weg te dromen van alle me heen. Al die mooie Franse meiden in een deusje voor te rijden, leven hier één groot vee. Je bijna je de boel de hele dag. Het parelwitte strand, de Côte d'Azur met al haar praat. Ze heeft mijn hart veroverd, ik ben totaal bedoverd. Ze houdt me in haar maag. Ik geniet hier van het leven, ik zal alles willen geven. Wil hier blijven, dag en nacht. Vive la France, Frans Bouwer natuurlijk van ja, dat, dat reisprogramma... wat Frans dus met zijn broer destijds deed op televisie. Wij gaan naar Koos Alberts en zijn het je ogen? Ik weet het niet. Zou het zou best eens kunnen. Ja, de wereld kreeg een kleur erbij toen jij me zei... En de zon die scheen. Zonder jou zijn, sinds ik jou ken, is het of ik zweer, en veel meer. Ja, dat is toch, toch altijd lekker om eventjes te beluisteren. Dat, dat, die, die oude meuk, zeg ik altijd maar. Ja. Soms is het leuk. Nee, nee, nee, Koos, nou Joh, uit. Jo, hey. en we gaan naar België, onze zuidenburen. En dat doen we met Lisa Lewis. En Lisa Lewis heeft het over een gouden glimlach. Nou, en die heeft ze hoor.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 als het plots verdriet en valt alles in de plooi, dan jij me op je vleugels. niks kan mij nu nog gebeuren, omdat jij in Ja, die gouden glimlach van Lisa Lewis was dit. En ik, ik denk, ik ga eens even in de, in de doos spitten. Hier zo, een lekkere gouden ouwe met tante Veronica. Die speelt harmonica, man Ik heb een tante Veronica. Die maakt iedereen dol. Speelt zij thuis op de harmonica. Die is heel de buur ervan vol. morgen vroeg, dan begint ze af. Met de symfonie, want zodra onze melkboer komt, zit zij ermee op haar knie. En dan is hun dus geen grap, zingen zij samen onderaan de trap. En mijn tante Veronica, die speelt haar. Zij weet niets van muziek, mensen. ik lach me een kriek, als ze speelt aan je piek. Ja, mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen. ik lach me een kriek, als ze speelt aan je piek. En zij heeft met dat in dat man een straus, soupe en water verloor.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 Want van die moet vervuld, zegt iedereen, pas dan tante de schuld. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, ik lach me een kriek, maar ah, ze speelt magnifiek. Ja, mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij met iets van muziek, en ze klacht me een kriek, ze speelt van je vlieg. En ze heeft met dat ding tot nog, toen straks zoeteen en Wagner verwoord. En wie mij niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante triller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mens, ik lach me een kriek, maar ze speelt van je vier. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mensen, ik lach me een kriek, maar ze speelt van je piek. Ja, gezellige boel hier dan. Mankenheles en mijn tante Veronica, ja, die speelt harmonica lekker, gaan we houden hoor. Hey. Ja. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via gmail.com. Ja, en uh, dat is hem dan, hè? Henk Westbroek. Het goede doel. Sinterklaas, ja, wie kent hem niet? Ja, nog een, een klein weekje, Klein weekje. Dan, uh, dan staat hij voor de deur, hè?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 December krijg ik al een kleur. Ik weet wat met te wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar en jaar drinken ze wel en jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar ze bij Peperozen, Peperozen, Peperozen, Peperozen. The paper note, the paper note, the paper note, die, die, die.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 Ja, Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, en dat uh, was uh, Henk Westbroek natuurlijk. Met zijn uh, band Het Goede Doel. Ja, van de stijl. Ja, we gaan uh, een plaatje draaien. We gaan nog een plaatje draaien van Mick Herren. En uh, daarna gaan we bellen met uh, Dole Clay En uh, over zijn, uh, zijn single niet thuis. Als je zegt dat je van me houdt, waarom voel ik mij dan zo eenzaam? Als je zegt dat je mij vertrouwt, waarom ben ik dan nu zo alleen? Kijk om me heen, en ik denk En die van. Als je zegt Kijk eens om je heen Waarom voel ik jou dan niet meer aan de zaai Als je zegt dat het overgaat Waarom zoek je dan De schuld alleen Bij mij Niet meer Hey Heren. En als je zegt... Ik voel zo me zo alleen. alleen. Nou, ik niet hoor. Zet de radio maar aan. En uh, stuur een verzoekplaatje naar... www.zfmartiesten.nl <tied> yeah, Ja, dacht het wel, hè. He. Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk mij aan. Kijk me aan en zeg mij... Het is voorbij. Want zie jij niet...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 Je gaat, neem je onze hoop en toekomst, onze dromen met je mee. We zijn er nog wel, hoor. Ja, ja, ja. En aan de telefoon hebben we Dominique Do-le-Klee wel te ja, verstaan. Ja, niet thuis. Naast, <laughs> Je was niet thuis. Nog. Ja, ik was, nou, ik was wel thuis, maar ik was net niet in de buurt van mijn telefoon. Nou, <laughs> Oké. Okay. Ik heb net gemist. Hé, <laughs> hey, goedemiddag eh, ja, nog. Ja, goedemiddag. Ja, hoe is het? Ja, goed. Ja? goed. Mijn neefje had een, een prijs gewonnen, dus uh, ja, die, uh, daarom was ik heel eventjes niet... Uh, in de buurt van mijn telefoon. Dus maar ook, ja, oké. Ja, te feliciteren en uh, helemaal ja. vergeten dat ik uh, moest opnemen. Dat mijn excuus. <laughs> Geeft niet. Je bent het Dan gaan we doen. Ja, dat is het hey Hé, um, ja, jouw single uh, uh, niet thuis. Uh, gebaseerd op het uh, uh, uitgaansleven? Of, uh? Ja, op het echte leven. Ja, het is niet, uh, niet gebaseerd echt op het echte leven, maar het is meer op... op wat je eigenlijk zelf uh, uh, ja, hebt heb beleefd, of, of ja. nog steeds leeft, zeg maar. Dat ja. dat je lekker met elkaar aan het uh, feesten bent. en eigenlijk uh, de nacht uh, zo lang mogelijk wilt uitstellen. Maar ja, en al het mooie ja. komt ook weer helaas een einde. Ja, ja zo kan een uh, avondje feesten. Ja, dat, dat, uh, dat is heel goed, uh, heel goed te zien in de clip. Ja, <laughs> nee, dat is, uh, ja, het is uh, volledig goed omschreven. Dus... Ja, dat is, uh, ja de, de clip is zeker de moeite waard om het te, om het te bekijken. Zeg maar. ja, ja. Hoe het wel eigenlijk wordt benoemd, ook in de clip zelf, uh, qua, qua tech zijnde. Ja, ja want uh, de, de clip is geschoten door uh, wie? Door Wesley. door Wesley Oké. Okay. En uh, is het van, uh, van een bedrijf? of...? Uh... Ja, ja, zeker. Ja, die, die, uh, hij doet uh, ja, voornamelijk alleen maar grote artiesten. Maar omdat het een, een hele goede vriend van me is, uh, zei hij wel van nou. Uh, ik ben heel erg benieuwd. En, uh, ik heb het iets laten horen. Hij zegt: Let's go. Ja, nou, het, is, uh, het ja. is inderdaad een uh, mooie clip geworden. Dat sowieso. Ja, dat, uh, dat mag ik wel voor dat geld. Ja, uh, <laughs> ja ik, ik wou net zeggen: Alles heeft zijn prijs natuurlijk. Ja, uh, dus, uh, ja, ja. Het, was, het was een dure clip. Maar ja, dat ja. is er ook wel aan terug te zien. Ja. Want, uh, dit is jouw tweede single, hè? Dit is mijn tweede single, ja. Ja, ja want de andere was uh, Chelsea. Ja. ja, die, is, uh, die, is, uh, die, die, die doet het overigens beter dan, dan of nummer niet thuis. Uh, maar komt ook misschien een klein beetje omdat iedereen een beetje moet wennen aan, de, aan de, de stijl en de genre die ik nu maak. En, uh, ja, uh, ja. Ah, ja. Even, uh... Maar ik denk dat, uh, dat uh, ja, als ze eventjes naar YouTube gaan en uh, daar de clip uh, bekijken, dat ze uh, dat dan uh, iets, iets uh, populairder gaat worden. Ik hoop het, het zou super leuk zijn. Ja, nee, nee, dat, dat, meestal werkt dat wel. Ja, meestal wel. Ik hoop het. Nee, maar toch een beetje een leuke videoclip. Vaak werkt dat toch om, ja, om, om, om iets beter te vinden, zeg maar. Ja, zeker weten. Ja. Nou, laten we het hopen, toch? Ja. Hé, hey, en uh, na het tweede single, uh, zit er alweer uh, iets nieuws aan te komen? Ja, ja, ik ben op dit moment uh, bezig met een, een, een single al op maken. Die wil ik in 2026 uitbrengen. Er ja. komt nog een hele leuke samenwerking aan uh, einde 2026. Oké. Okay. Um, dus dat, dat, uh, ja, daar kan ik nog niet heel veel over zeggen, omdat nee. ik het nog een klein beetje geheim wil houden. Ja, ja. Um, maar er komen wel een paar leuke samenwerkingen aan in 2026. En uiteraard uh, ga ik zelf ook nog solo uh, liedjes maken. Dus. Ja, ja, maar, uh, zijn er nog uh, leuke optredens waar je, je terecht kan? Of? Ja, ik moet vanavond naar Zeist bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus wat, dus wat, als je in de buurt bent uh, iemand van Zeist, dan ja, het is het zeker de moeite waard om, uh, om naar Zeist toe te komen. Dat, dat, dat, het is overigens allemaal te vinden op mijn social media waar ik ben. Ja. Dus, uh, Super leuk. En uh, voor de rest uh, heb ik gisteren heb ik ook nog een, een kleine optreden gehad uh, in een huiskamer. Dat was supergezellig. Oké, huiskamer Oké, en sta je nog uh, bij al uh, gevraagd voor uh, grotere podia's, uh, zoals uh, uh, een Jordaanfestival of uh, een muziekfeest op het plein? Of... We zijn er wel mee bezig, heel eerlijk gezegd. maar... Uh... Het, het is niet makkelijk om ertussen te komen. Nee, nee. Dat, uh... Dus uh, voornamelijk dan, de muziekfeest op het plein is wel eentje die je opnoemt, dan die toevallig wel in het rijtje staat. Ja. Nou, we zijn ermee bezig, maar ja, het is lastig. Het is lastig. Ja, ja, ja. ik weet er wel eens van. Ja. Je bent... weet niet. <laughs> <laughs> dat zal vast de eerste ook niet zijn natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, maar goed. Nee, iedereen wil daar staan, dat ja. is gewoon zo. Oké, hey, maar um, nou ja, de volgende zit eraan te komen. Is dat een beetje dezelfde show uh, uh, uh, die in 2026 uitkomt? Nee, nee, dat niet hoor. Dat, uh, het is een leuke koffer. Ik, ik ben zelf een heel groot fan van Richard Kot. Ah, okay. had oké. Uh, en, en ik, kende, ik ken uh, Richard Kot en, en haar vriendin, ja. haar beste vriendin, die ken ik, uh, ik super goed. Okay. En uh, ik, toen heb ik het gevraagd: zouden ze het leuk vinden als ik dat ga doen? En toen zei ze: Ja, tuurlijk. Waarom niet? Als het gewoon een goed nummer is. Ja. Dus uh, nou, ik, uh, ik ben op dit moment bezig met een, uh, een leuke koffer van uh, Rutje Kop uh, van Hartslag. Okay. Een leuke feestvariant. Nou ja, ik, ik, dacht, uh, ik dacht eigenlijk meer dan Boezeroek wel zo. Uh. Ja, dat ja. zou ik ook nog kunnen doen. ja. ja, ja maar, maar dan in ja, uptempo, tempo, ik, weet, weet je, je hartslag, hoor? Uh, ja, ah, ja, ja, ja. Ja, ik vind Hartslag gewoon een fantastisch nummer. Ja, is ook een en, geweldig nummer, ja, inderdaad. Ja. Dus die, die wilde ik heel graag coveren. Dan, uh, iedereen heeft er gelukkig uh, positief aan meegewerkt. Dus, ja. uh, die komt er 2026 uh, uit. Oké, okay, en dan uh, net voor de carnaval of, of daarna? Uh, dat ligt aan het, aan het proces. Dat weet ik zelf ook niet. Oh, okay. Ik moet dat is het natuurlijk nog, uh... nog opnemen, afmixen en ja. natuurlijk zelf ook nog uh, ja, uitbrengen. Dus het heeft wel allemaal zijn tijd nodig, helaas. Ja. Of ik het ga redden voor carnaval. Ja, ik hoop het wel. Ik, ik denk het ook wel. Ja, maar, ja, maar dat, dat ligt echt aan het proces. Ja, ja ik, ik, ik, ik zie het even te denken, hartslag, eh, was de tijd, zou ik dat uitbrengen. Ja. Het, is wel, het is wel een nummer dat je zegt van een voorjaar ook. Ja, dat sowieso. Ja, het, het is een, maar Carnaval kan ook wel hoor. Het heeft wel een leukere feestweer. Wat, wat heel ook echt gericht is aan de Carnaval. Maar het ja. in, in het algemeen kun je eigenlijk overal wel voor inzetten. Dus ik denk dat het wel een, een goede zet is om mezelf niet al te veel druk erop te leggen. Van het moet echt voor Carnaval klaar zijn. Nee. Want ik doe alles zelf. Ja. Behalve dan uh, de marketing. Uh, ja. Maar. Uh, voor de rest uh, qua zijnde en tekstschrijven maken, uitbrengen, dat doe ik allemaal zelf. Ah, oké. Okay. Dus uh, lekker alles een beetje zo in eigen beheer. Ja, dat wel. Ja, dat, ik probeer alles wel uh, in eigen beheer te houden, maar ja. uh, je kan wel een one-man-army blijven, maar daar ga je het niet mee redden, helaas. Je zou wel mensen nodig moeten hebben, zoals een marketingteam, die dan uh, um, ja. in, in dat geval zet maar jou een stukje hoger op wil, wil ja. brengen. Hé, hey, en... Uh... Dominique, waar, waar, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, nou, voornamelijk op uh, Instagram. Daar, daar, daar, ik, ik ben uh, ja, ik, ik vind Instagram ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus ja, als je, als je Instagram van mij uh, hebt, dan zou ik zeggen, nou, dankjewel. Heb je het nog niet, dan zou ik zoeken naar dodelijk lee. En uh, Facebook, identito en uh, TikTok kan je me ook vinden onder de naam gewoon Dodelijk Lee. En anders uh, ben ik ook nog te vinden onder uh, ww.dodelijklee.nl. Kijk, daar, uh, daar was, uh, was ik aan het op wachten. <laughs> je eigen zaad, Ja, dus ja. Dus nou ja, gewoon eventjes naar YouTube en dan uh, druk je Dole Clay in en dan krijg je ze allebei. Dan, ja. dan krijg je dus niet thuis en uh, Chelsea. Chelsea, ja, ja klopt. Ja, ja. Ja. Hey, uh, nou ja, wij gaan wachten op de, jouw uh, volgende single natuurlijk. En uh, ja, misschien uh, zien we je dan hier in de, in de studio. Nou ja, fantastisch. Ik, uh, ik zie het als een uitnodiging en kom graag. Ja, nou ja, wij zien je ook <lacht> graag komen. Dus dat, uh, dat sowieso. Dus dat, uh, ja, eens gelijks. Leuk, leuk. Dan zullen we wel vast. Dan uh, ja, rest mij nog één vraag. En uh, dat is, uh, wil jij hem zelf aankondigen? Tuurlijk, tuurlijk. Gaan ik een probleem. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. <lacht> Goed zo. <lacht> Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Dode Lee. En dit is mijn allerminste single, Niet Thuis. Hey, dankjewel. Dan, dankjewel en een uh, Goed weekend en uh, veel plezier vanavond, he. Dankjewel, uh, goed weekend. Hey, goed weekend, man. Hoi, hoi. Het was wel gezellig, toch? Hey, mijn dode kleed, vriend. Ik weet nog heel goed wat je zei. Oh, ja. Ik kom niet thuis vannacht. We gaan door totdat de zon pas daar ons lag. Als ik de avond met ze kon overblijven dronken wij niet alleen voor twee? We zijn op lijn G5G. Zing het op de bar met de liedjes van André. Het maakt niet uit wie er op me wacht. Ik ben vandaag de koning van de Nacht. Ik zet mijn telefoon op vliegtuigstand. Dit loopt vanavond weer compleet uit de hand. Ik weet wat je zei. Ik niet thuis vannacht en met mijn vrienden feesten in de stad ik wil dat jij niet op me wacht we gaan door totdat de zon pas naar ons lag ik weet niet wat me 7 uurtjes later, geef me bier, ik lust geen water. Kom ik thuis, dat zien we later. Wat de boer niet kent, de vriend hij niet. En minder niet, zo, de gaan we gingen niet. We gaan van kroeg naar kroeg, is de avond vroeg, wat doen we buiten? Ik nee, kom naar binnen, vriend, het wordt een foute avond, stoute avond op de baas, zo dansend gaan. Dit wordt een lauwe avond, gouden avond. Helemaal overeind, ik kan niet staan. Zeg mijn jij, uit, ik kom niet thuis. Ben jij de Bob? dan rij ik mee. Is het mat, is het alleen? Nee, fuck it, niet. Het zijn Lani en dode kletsen. Ik kom niet thuis, van Ik ben met mijn vrienden feesten in de stad. Ik wil dat jij niet op me wacht. We gaan door totdat de zon Ja, niet thuis. Dodelijklee.nl En uh, daar kan je hem uh, ja, vinden natuurlijk. Ja, hè. Hé, hè. Hey, um, kijk hoor. Wat gaan we doen? Ja, we gaan nog één plaatje draaien. Nou, nee, het nieuws van uh, zes uur. En dat, uh, wat gaan we daarmee doen? Ja, doen we gewoon met Jeffrey Kuipers. En uh, hij heeft het overdonderd. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot zeven uur, entertainer voor jou. I'm a Zo, dat was hij dan. Jeffrey Kuipers en, had het over, overdonderd. Zo, hè, hey, ja, we gaan uh, naar het nieuws toe van uh, 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Zodanig gaan we verder in het tweede uur met weer lekkere muziek en uh, we gaan nog wat mensen bellen. Dus ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur.